Er nu vanuit ...dat hij is gesprongen. Volgens getuigen wilde de jongen zichzelf iets aandoen. Het station van Breda was een paar uur dicht, onder meer voor het sporenonderzoek van de politie. In Elim, een dorp in de gemeente Hogeveen, zijn, twee, jong zijn twee jonge mannen bij een verkeersongeluk omgekomen. Ze reden gisteravond in een crossauto die met hoge snelheid tegen een boom botste. Volgens de politie in Drenthe waren de mannen op slag dood. Over hun identiteit is niets bekend gemaakt. Het weer, veel zon met hier en daar wat wolken. Het wordt 17 graden op de wadden tot 24 graden in het oosten. Dit was het NOS Shorna. Dit is René Passet van de ANWB. De politie heeft vandaag snelheidscontroles aangekondigd op de A77, dus ook op het Rijkenvoort en de Duitse grens. En op de A79 gaan ze ook staan tussen Maastricht en Heerlen. Tot zover de verkeersin.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 vielen afgelopen zaterdag nog de muzzetoot van het dak. Nou, als ik naar buiten kijk, heeft de damp min of meer de Zandvoortse kust een beetje bereikt. En dat is ook goed te zien op de beelden die ons vanaf het circuitpark Zandvoort tot ons komen. Het schijnt nogal een beetje dampig te zijn. En ook de cameramensen op het circuitpark Zandvoort hebben daar een klein beetje last van. En ze zijn dus nu al driftig bezig om die instellingen voor elkaar te krijgen... ...tijdens de eerste wedstrijd die op het programma staat. Dus de tweede race van de Dutch Formula 4 Championship... Die gaat over 18 minuten, maar goed. Die is al onderweg en ik denk dat die zo dadelijk ook wel afgelopen is. Daarover straks zullen we dat gaan horen hoe dat bijstaat vanaf het circuitpark Zandvoort. Met de verslaggever te plaatsen. Dat is als het goed is Willem van Denzen, die daar rondloopt, maar nu nog niet. Uh, het heeft alles uh, te maken met uh, nog uh, even in de vroege ochtenduren, straks om vijf over half tien, dan uh, staat de Formula Swift Cup uh, Race 2 op het programma. Ik zou bijna zeggen welkom uh, bij deze Tweede Pinksterdag, want dat moet ik natuurlijk nog wel even doen. Welkom, want uh, het, uh, deze uitzending staat in de teken van de Profile Tire Center race, zoals die voluit heet. En dat heeft alles te maken dat wij dan als ZFM Zandvoort daar een verslag van doen. En dat zal vandaag alleen maar verslag zijn. Weinig interviews, dat, dat, we, dat, dat rekenen we onszelf al een beetje aan. Maar ja, het zijn er maar drie. Zoveel interessants was er dus kennelijk toch niet. Behalve dan die zaterdagmiddagwedstrijd bij de Formule Ford. Maar daarover later meer. Ik zei al, vijf over half tien, Formido, Formido Swift Cup race nummer 0, 2. En om tien voor half elf, dan uh, gaat het echt uh, leuk worden met de Dutch GT Championship. En dat is ook de tweede wedstrijd. Hoofdmoot is de uh, Dutch Radical Championship samen met de uh, Radical European Masters. Dat is race nummer 2. Die gaat over 50 minuten. Dus dan uh, kunnen we ons echt... Uh, ons borstnat uh, gaan maken. Dan is er een lunchpauze. Dan komt er een... Um, ja, Mazda MAX 5 Cup race. De tweede uh, van dit weekend. Gevolgd door opnieuw... een Formule Ford race. De derde. Uh, daarna een uh, Formido Swift race. Terwijl uh, ik nu ook... Uh, weer het een en ander zie gebeuren. Maar uh, dat uh, laat ik eventjes voor wat het is. Uh, er is... Dan nog een, een hoofdrace van de Dutch GT om tien voor half vier. En de middag wordt afgesloten met de, ja, de Dutch Production Open Race. Dat zijn oude, uh, ja, oude wagens, oude ja, tourwagens die uh, meedoen van ook wat lang vervlogen tijden. Maar hier en daar zitten ook gewoon nieuwe modellen tussen. En dat maakt het uh, misschien wel heel erg leuk. Dat is een beetje het spoorboekje voor vandaag. Uh, terwijl die uh, Formule 4 race nog uh, verder gaat. Uh, zullen we zullen zo even kijken of, dat, uh, ja, of we daar nog um, een beetje contact mee kunnen krijgen op het circuit. Dat zullen we zo gaan, gaan proberen. Vooralsnog ziet het er uh, uit dat het uh, nogal uh, ja, erg... Uh, mistig is. En dat heeft te maken met de westenwind die inmiddels opgestoken is. Zo gaat het nu eenmaal. Uh, ik, vorige week of dat zeg ik, gisteren had ik een uh, programma, de Boulevard. Dat uh, ga ik weer doen tussen uh, nu en eind augustus. En toen uh, refereerde ik eigenlijk min of meer ook naar Donna Summer. En Donna Summer was vorige week uh, overleden. De disco queen. Uh, had je daar niks uh, bij? Nee, toen niet. Maar vandaag wel. Uh, het is uh, niet uh, zeg maar een echte Donna Summer hit... Wel, uh, zoals we dat uit de jaren 70 kennen, maar dit komt uit de jaren 80, maar was minstens ook een hele grote hit uh, geweest, geloof zelfs nog nummer 1. En dat is dit mooie uh, nummer waar we dan uh, deze maandagochtend uh, nog enige glans en misschien ook wat zonneschijn willen geven tussen al die misdampen door. State of Independence van Donner dus. Ik moet me ook laten vertellen dat dit nummer natuurlijk niet echt het origineel is van Donner Summer zelf. Maar van John Anderson en Van Jealous, Die hebben het ooit zelf bedacht. Ja, ik zeg het ook helemaal goed. Van Vangelis en John Anderson hebben dit nummer ooit geschreven. En Donner Summer die heeft het ooit uit weten te brengen. En het schopte tot een nummer 1 hit. ZFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, want uh, we gaan nu ook eens even uh, kijken hoe het op het uh, circuit erbij uh, staat. En uh, als het goed is, uh, Willem van Deens, goeiemorgen. Uh, dan moet ik hem wel openzetten. Goeiemorgen Willem. Goedemorgen. Ja, euh, heb ik het schuifje niet openstaan. Um, ja, want uh, je, keek, uh, of je kijkt uh, waarschijnlijk nog steeds naar die uh, tweede Formule Fort wedstrijd uh, van dit weekend. Maar we hebben afgelopen zaterdag hebben uh, we natuurlijk ook nog een hele mooie wedstrijd uh, gezien om even alvast mee te beginnen. Ja, afgelopen zaterdag uh, natuurlijk de strijd gehad tussen uh, vooral uh, Michel Flor Flori en uh, Max van Splunteren. Uiteindelijk uh, de oude fors uh, als winnaar. Maar volgens Michel zelf en dan weet je alles van, uh, waren er gewoon twee winnaars uh, afgelopen zaterdag. Nou, inmiddels is uh, de race van vandaag uh, afgevlakt en uh, we hebben wel een andere uh, winnaar en dat is uh, Bart van Os uh, met op een tweede plaats uh, Jos Kiekens en op een derde plaats uh, Michel uh, Flori. Ja, dat zou je denken Max van Splunter uh, die was toch ook uh, zo goed. Zeker zaterdag goed bezig. Ook vandaag uh, de strijd weer aangegaan met uh, Michel Flori En dat ging op uh, dat moment op, uh, om een vierde plaats. Ja, uiteindelijk uh, voor Max uh, liep het wat minder af. Uh, uitkom uh, Audi S of S-bocht, zoals het tegenwoordig heet, uh, ging hij eraf. En uh, ja, ik weet niet of ze elkaar geraakt hebben. Ik weet, uh, jij kijkt ook uh, de tv -beelden. Je ziet, het is nog wel... Uh, ja, nou, het is een beetje zeedampig, maar. En de zeedamp. Dus het was niet uh, precies te zien of de heren elkaar geraakt hebben. Zaterdag waren ze nog heel blij. Uh, ze konden uh, elkaar een hand geven uh, onderweg. En ik denk dat het vandaag ook wel uh, goed gegaan is tussen die twee. Dat gewoon uh, Max uh, zelf uh, daar dan. Uh, zijn deel heeft bijgedragen uh, dat hij daar af is verhaal. Eerste reis dus uh, achter de rug vandaag uh, met uh, winnaar uh, Bart van Oost, tweede uh, Jos Kiekens en derde uh, Michel Fori. En duidelijk gaan we verder met het uh, Fomido Zwift-Cup uh, verhaal.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 About town, he called us a cab to drive us up north through the gardens of Eve. Greatest man, I can't believe. So good. And so I bought myself a gun, trying to shoot out the sun to give it to him before I go. Moving on. Don't. So Dat was uh, zeg maar uh, een uh, eerste single uh, die nu echt vet uitgebracht is. Roundabout Town van Fabian de Dammers. Uh, we hebben hem afgelopen zaterdag al hier voor het eerst uh, gedraaid bij ZFM. En gisterenmiddag tussen 12 en 2 deden we dat nog een keer. Uh, dat uh, is misschien wel heel erg leuk als je een beetje auto aandacht te komen gistermiddag. Maar toen bleek het dus allemaal erg propvol te zijn. Kom je aan. Rotonde. Auto's. En dan vandaag nog eens een keer auto's. En dat zijn dan auto's die op het circuitpark Zandvoort uh, rijden overigens. Uh, dit moet dan wel een hit gaan worden. Hè? Da daar, daar werken we dan aan. Dus af en toe kan je dan hier in dit soort programma's dan dus eventjes links en rechts uh, rond strooien. Let erop dames en heren, want het is een leuk zomersnummer. Dat ga ik er wel even bij zeggen. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, weer eens even kijken hoe het uh, op het uh, circuitpark Zandvoort erbij staat. Uh, wij proberen in ieder geval straks uh, ook weer gewoon het hele verhaal uh, mee te krijgen op uh, Gewoon op ZFM TV Daarin uh, de bewegende beelden Er wordt uh, driftig door de, de techneuten gewerkt uh, daaraan Maar tot die tijd gaan we gewoon nog eens even een fijn zomersplaatje draaien Want ja, ondanks die zee laten we ons daar uh, niet uh, van weerhouden Hier is het 1982 De enige echte Tom Brown yeah. What's up man? I was doing the ooh. Hey, yo, man. Ah, ah, ah, what's up? Ah, ah. Ah, ah, ah, ah. You got that, man. Man, hey, man? I got the cosplay, hey, man. Go hey. ahead and take it to the cosplay. I said, I said, I got the cosplay. Going down 160 fish, we passed that ball. Oh, oh, man, our hips. Man. Oh, man, don't do it to oh. me. The faster walk. the faster walk. Oh, walkin'. man, she the faster like walking. We're jumping up. Opgelopen donderdag heb ik even iemand aan het werken gezien bij de grote prijs van Nederland. We uh, werden kwartfinale al daar en dat was wel heel erg mooi. Omdat deze jongen een nummer bracht, I Believe. Nou, als we Jomaine met In The Morning Time horen, dan geldt uh, dat een beetje hetzelfde verhaal eigenlijk. En toen was uh, een beetje een deel van mijn... Uh... Nou, ik hoor helemaal niks meer. Het is echt uh, helemaal weg. Ik, ik ben weg. Ik ben helemaal weg. Uh, ik hoor... Ja, hè. Ik hoor mezelf weer een beetje. Ik, ik, het lijkt wel of ik gewoon ergens in de verte... Ik weet niet wie er op dit moment aan de scène zit! <laughs> het gaat niet helemaal goed eh, Oké, okay, we gaan weer gewoon uh, even verder uh, ik, ik, ik ben gewoon helemaal de draad kwijt Ik zei dus uh, dat ik donderdag Ja, Dan hoor ik dus gewoon niets meer op mijn koptelefoon hè. Niks te frustrerender is als ik dus helemaal niks op mijn koptelefoon uh, hoor uh, Dat ik dan op een gegeven moment de draad van het verhaal uh, kwijt maar Ik was dus gebleven bij donderdagavond uh, Toen ik op dat, uh, op dat moment bij de grote prijs van Nederland uh, was Bij de kwartfinales En dan had iemand het over uh, de Ja, min of meer de I believe en Tremaine Met In de morgen. Het nummer wat je net hebt gehoord. Dat doen we dus speciaal voor die mensen die een beetje houden van het zondagochtendgevoel. Het is eigenlijk het tweede zondagochtend, zo moet je het zien. Dus hebben we besloten om deze man eens uit de mottenballen te halen. We gaan eens even kijken hoe het erbij staat. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En niks is frustrerend als je dus gewoon jezelf niet over een koptelefoon hoort. en je denkt van: uh, nou, ik ben een Duitse drenkeling. Terwijl de reddingsbrigade weet dat jij een Duitse drenkeling bent. Maar uh, dat geldt niet voor onze verslaggever ter plaatse, Willem van Dens. Goedemorgen nogmaals. Ja, goedemorgen, Jaap, Ik hoor het. Het zit hier niet allemaal mee vanmorgen, Maar goed, dat uh, hebben we allemaal wel eens. Uh, circuitpark Zandvoort zijn we uh, bezig met uh, Suzuki Swift Cup. Inmiddels alweer uh, drie ronden achter de wielen, zullen we maar zeggen. Toch al een strijd uh, aan kop met een uh, trio. Het trio uh, bestaande uit uh, Tommy van Erp, uh, Jeffrey Rademaker en uh, David uh, van Het is Tommy uh, ja. van Erp uh, die aan de leiding uh, gaat. Uh, ja, ook van Paul toch ook. In de tweede plaats is het nu, uh, zien we daar uh, Jeffrey Rademaker, lange tijd was het uh, David uh, Verzuilbergen uh, die we daar uh, terug vonden, die, is, uh, ja, die heeft de strijd uh, op dit ogenblik uh, verloren van uh, Jeffrey Rademaker, Rademaker ook de winnaar van de race afgelopen zaterdag, want uh, ook de Zwiftjes hebben uh, nu de ons voetjes. Uh, dus, uh, dit weekend uh, drie races, zaterdag dus uh, Rademaker de winnaar, Verzuilbergen was toen uh, en uh, delen was zaterdag de derde, terwijl uh, Van Erp uh, zaterdag uh, terugvonden op de voorlaatste plaats. Ja, en teleurstellend uh, ja, uh, als het is om te zeggen, dat was de negende plaats. Dus dat impliceert uh, tien schikjes hier aan de uh, start. Het is al niet te min, toch een uh, leuke strijd. Zeker om de eerste uh, drie plaatsen. In de mist en achter op het circuit uh, zien we ze toch uh, regelmatig al in het zonnetje uh, rondrijden. Laten we hopen dat uh, het zonnetje ook gauw hier aanwezig is, want ik was de optimist. Heb me, zie je zo moeten nu aangedaan en ik verrek hem de koud. My lips put me on a ship. From your arms, from your arms, I must go. Your arms that once caressed me have grown stifling in their best. They suffocate me. Oh, only let me go. I will go. Go. I will go. I will. As it seems all amount to one, I want you to go. Zo eens eventjes stiekem meekijken. Dan uh, redden er toch wel wat uh, van die swiftjes een beetje aan een touwtje. Het leek gisteren zelfs al uh, de straten van Monaco wel. Op een gegeven moment uh, dat we daar uh, ook een... Uh een zestal Formule 1 coureurs ook uh, zeg maar aan een touwtje zagen rijden. En het uh, leek nog een beetje spannend te worden toen het een klein beetje begon te spatteren. Maar uh, Mark Webber was uh, nog wel een beetje de slimste die uh, wist uh, de wedstrijd te winnen. Een ander groot evenement uh, wat uh, aan de andere kant van de plas heeft uh, plaatsgevonden is de Indy 500. En in navolging van Jim Clark was het uh, wederom eens een keer Dario Franchitti. De schot die ook nog eens een keer uh, de Indy 500 uh, wist te winnen. Het was de derde keer dat hij dat voor elkaar kreeg. Heerde, deed hij dat ook al in 2007 en in 2010. En dus ook gisteravond toen hij ook de rest op een grote hoop reed wel. Er uh, staat ook trouwens in het bericht uh, wat ik lees hier op uh, autosport.nl. De Japaner Takuma Sato probeerde de schot nog met een laatste Haragiri actie in de allerlaatste ronde van de eerste plek uh, te verdringen, maar verdween daarbij zelf in de muur. Ach ja, de oud-winnaar van uh, de, de Masters of Formula 3 uh, had misschien een iets wat te groot hart, denk ik. Maar goed. Uh, we gaan zo dadelijk uh, nog eens een keer even uh, kijken hoe het uh, bijstaat op het circuit. Eerst uh, nog even een uh, leuk nummer van uh, Wham! Met Diaz. Oh, for heaven. la la la dus de heren van WAM. en daarmee brachten ze de tijd op een paar minuten voor tien uur CFM Race Radio Pit Report, Pit Report en dan gaan we weer eens eventjes kijken hoe het erbij staat bij de Formule Swift Cup van vandaag Willem zeg het is ja Formule uh, Swift Cup uh, lange tijd hadden we een uh, trio uh, aan de leiding. Tommy van Erpen, Jeffy Rademakers en uh, David Verzuilbergen. Nou, Rademakers en uh, van Erpen flink aan het uh, bakkeleien om de eerste plaatsen. Allebei uh, laat, remmend uh, richting Tarsson een uh, paar rondjes verleden. Maar ja, het was toch uh, beide en remde waarschijnlijk net even iets laat. Uh, van Erpen schoten Grinkbak in. Uh, uh, Rademakers, ja ik ben even afgeleid door uh, Wat zie. Rademakers die... Uh, nog wel uh, op de baan blijven, maar verloren toch uh, aardig uh, wat tijd uh, en ruimte daardoor. Ja, profiteer van het alles was uh, David uh, Verzeilbergen, uh, David Verzeilbergen uh, die de leiding overnam en nu uh, nog steeds aan de leiding is. Rademakers is nog wel aanspraken bij uh, Verzeilbergen, ja, die zit hem uh, vol op de bumper, probeert hem overal uh, ja, zijn plekken te herover uh, de eerste plek, maar ja, tot nu toe uh, lukt dat nog niet, uh, terwijl uh, ik kijk even uitkomen, uh, Tasan is dat uh, richting Geelag. daar is uh, een van de auto's uh, toch wel hard afgegaan, een van de Zwiftjes. Uh, ik ga ja, even kijken wie dat is. Uh, volgens de was het King van den Berg, maar die is het niet. Dat zie ik volgens mij niet. Volgens mij is het dan het broertje misschien van, van den Berg. Maar goed, dat uh, zie ik op dit ogenblik niet hè, welke auto dat is. Uh, uh, we kijken uh, wel naar de strijd nu. Ja, dat uh, mag niet wat uh, Rademaakers wil doen. Die wij de auto naast. Uh, Verzeilbergen gezet op het punt uh, waar gewerkt uh, wordt en het autootje wat even daar uh, de vanghuil in is gegaan. Uh, dat lijkt me niet te maar Hij uh, zag het later zelf ook wel in, dus uh, sluit aan bij uh, Verzeilbergen weer. Strijd dus... Uh... Ja, nog steeds uh, ontplaatsen wij aanwezig, maar onze aandacht heeft ook even hetgeen wat er gebeurd is met de Swift hier uh, tussen Tasson en mocht uh, uh, We gaan kijken ja. of we daar informatie over kunnen krijgen en zo ja, uh, ja dan uh, horen jullie dat. Is Dankjewel. Dankjewel. Dit me van ZFV via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Lislo Thomassen met het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft de aanvoerder van voetbalclub Lazio Roma opgepakt. Stefano Mauri wordt verdacht van opkoping. Ook de voormalige middenvelder Omar Milanetto van Genoa is gearresteerd. Sinds een jaar loopt in Italië een groot onderzoek naar fraude in het voetbal. Uitslagen van wedstrijden zouden voor grof geld zijn verkocht. In totaal zijn dit weekend 19 mensen opgepakt in Italië en nog eens 5 in Hongarije. Die 5 worden verdacht van deelname aan illegale internationale gokbedrijven. In de Syrische stad Hama zijn gisteravond bij een aanval zeker 30 mensen omgekomen. Volgens activisten was het een actie van het Syrische leger. De aanval was tijdens de vergadering van de VN-veiligheidsraad over het bloedbad vrijdag in de stad Haula. De raad heeft een verklaring afgegeven waarin staat dat de massamoord door alle leden wordt veroordeeld. Bij het bloedbad in Haula zijn zeker 108 mensen gedood onder wie veel kinderen. De opstandelingen en het Syrische regime geven elkaar de schuld. VN-gezant Anan reist vandaag naar Damaskus. Hij sprak in april met de Syrische regering en de oppositie en staakt het vuur af, maar het bestand werd al snel geschonden. In Griekenland hebben journalisten vanochtend het werk voor 24 uur neergelegd.